Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een van de hoogte geeft Rohingya-extremisten de schuld van de vluchtelingencrisis. Uit angst voor het geweld van het leger zijn honderdduizenden Rohingya... de afgelopen weken de grens overgestoken met Bangladesh. Volgens de generaal zijn de Rohingya in Myanmar nooit beschouwd... als een aparte etnische groep. Hij beschuldigt extremisten ervan dat ze een islamitisch bolwerk proberen te vestigen... in de noordwestelijke staat Rakhine in Myanmar. In de West-Romeense stad Timisoara heeft een korte maar hevige storm aan vijf mensen het leven gekost. 26 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester van de stad vielen de meeste slachtoffers doordat tientallen bomen omwaaiden. De storm zou niet langer geduurd hebben dan een half uur, maar er werden windsnelheden gemeten van zo'n 100 kilometer per uur. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wil terugkeren op het politieke toneel. Hij ontvouwde zijn plannen voor Italië vandaag op een bijeenkomst van zijn centrumrechtse partij Forza Italia. De 81-jarige Berlusconi wil Forza naar de volgende verkiezingen leiden... die waarschijnlijk in maart volgend jaar worden gehouden. Berlusconi beloofde flinke belastingverlagingen als zijn partij weer aan de macht komt. Ook wil hij meer Europa, een gezamenlijke defensie en een gezamenlijk fiscaal en buitenlands beleid. Door een veroordeling voor belastingfraude in 2013 kan Berlusconi geen regeringsfunctie meer vervullen, maar hij hoopt dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat zich in november over zijn zaak buigt, dat verbod opheft. De VS trekt zich misschien toch niet terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft minister Tillerson van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens Tillerson heeft president Trump laten weten dat hij open staat voor het vinden van de voorwaarden waardoor de VS kan blijven meedoen. In juni had Trump aangekondigd uit het klimaatakkoord te stappen. Het weer vanavond verdwijnen de meeste buien en klaart het sterk op. Het wordt een frisse nacht met in het binnenland minima rond de 4 graden en er kan ook mist ontstaan. Morgenochtend periode met zon, maar smiddags neemt de buienkans weer toe. Het kwik blijft steken bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zemmiezee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Klassiek. Welkom terug bij CFM Klassiek. Uh, we begonnen deze uitzending, dit de tweede uur, met de Alaturka. Turca. Het derde deel uit de so pianosonate nummer 11 van Wolfgang Amadeus Mozart. de eerste twee delen hoorde u al voor het nieuws. We gaan nu terug naar de barok. En uit deze periode gaan wij luisteren naar een concert voor viool en strijkers. Nummer 2 is het in E-majeur en het heeft als nummer BWV 1042, dat wil zeggen Bachs Werkenverzeichnis 1042. Daaruit spelen wij deel 1, het Allegro. Het wordt uitgevoerd door Emmy Verhey, onze nationale stervioliste, samen met het camarata Antonio Lucio. En dat staat onder leiding van Alan Francis. Allen Francis. Bach. En violen. Variaties op een rococo-thema opus 33 TH57. Het arrangement is van meneer Van Kassar, of Ivan Kassar moet ik zeggen. En de componist is uh, Peter Ilyich Tchaikovsky. Hieruit deel 4, het Andante. Het uh, wordt gespeeld door uh, Nemanja Rudolovic, het dubbelsens Stefanie uh, Rosa. En soms kom je wel eens van die uh, componisten tegen dat je denkt van, nou daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dan blijken ze toch best aardige muziek gemaakt te hebben. En één voorbeeld gaan we nu beluisteren. Het Concertino Blanco deel 1 Con Intenerimento. Nou, dat is uh, Italiaans. Uh, het is geschreven door uh, Georgs Pelecci's. En het wordt gespeeld door eh, Tamara Sislovska, samen met het Tasmanian Symphony Orchestra onder leiding van Johannes Fritsch. Ja, en eerst van die prachtige muziek die je dan kunt draaien vlak voor het slapen gaan. Zo rustig, zo'n kappelend pianootje. Dat geldt trouwens ook een beetje voor het volgende. Silent Music. En eh, daarvan The Waltz of the Moment. Eh, Valentin Silverstrof. En eh, die speelt met het Kiev Virtuoso Chamber Orchestra onder leiding van Dimitri of Ik hoop dat u uh, nog wakker bent. Ik wel. En een kopje koffie. Dan komen we nog heel eind. De, we gaan door met een piano trio. En dat is het piano trio nummer 1 in bes Majeur. Opus 21, B51. Dat is het nummer van het werk. Daaruit deel 4, de finale. De componist is uh, Antonin Dvořák, De Tsjechische componist. En het wordt gespeeld door... Ilya Kahler, uh, Amrit Pelet, Alan Goldstein en die heten met elkaar het Tempest Trio. Vervolgens ons programma met het eh, strijkkwartet nummer 2 in A mineur, opus 13, deel 3. En dat is getiteld Intermezzo. Het is van Felix Mendelssohn en het wordt eh, gespeeld door eh, Kator Arod met het Arod kwartet. De volgende componist is Edward Elgar En die kent u heel goed, want die is ook verantwoordelijk voor dat beroemde Poms and Circumstances met Land of Hope and Glory, wat je altijd hoort bij de Last Night of the Proms van de BBC. Maar de man heeft meer geschreven dan alleen dat. En het volgende stuk is een vioolsonate in E-mineur, opus 82. Daaruit doen we het tweede deel en dat is romance andante. Het wordt gespeeld door Claire Howick en John Paul Ekins. Ja, en als je dan uh, Pomp en Circumstances kent en Lente of de Glory, dan is dit wel iets totaal anders. Maar wel erg mooi en ingetogen. Prachtige muziek. We gaan door met een pianosonate nummer 21 in Bez Majeur, uh, genummerd D69, Scherzo Is het derde deel daaruit en het is een pianosonate van Frans Schubert. En uh, hij wordt op de piano uitgevoerd door Christian Zimmerman. We zijn alweer toegekomen aan het laatste werkje van deze CFM klassiek op deze prachtige zondag. En uh, dat is een Viol solo stuk. Niet makkelijk. Dat zullen alle violisten en violisters u kunnen beamen. Het is de Viol Partita nummer 3 in E majeur Bachs. Werken BWV 1006. Daaruit laten wij horen deel 1, en dat is een prelude. Johan Sebastian Bach schreef het uiteraard. En wat je allemaal op een viool klaar kunt stomen, dat hoort u gedaan door Christian Tetzlaff. En dit was CFM Klassiek. Ik hoop dat u er weer met een beetje genoegen naar geluisterd heeft. En uh, ik hoop u een, een volgende keer weer aan uw toestel, computer of wat dan ook uh, te treffen voor nog meer mooie klassieke muziek. Fijne avond nog en tot een volgende keer. Thank you.